Reputatiecoaching podcast nummer 151. Op het moment van live gaan van deze podcast ben ik onderweg naar Gladbeck in Duitsland. Daar ga ik weer vier dagen belangloos fotograferen voor Against Cancer. Ik maak elke dag wel gebruik van Jing, een tool om snel en gemakkelijk screenshots te maken van vensters of delen van het scherm. Daarom vind ik het leuk om die vandaag als tooltip met je te delen. Zelfs de reputatiecoach die ieder bedrijf aanspoort om reviews te gaan verzamelen, is nu ook overduidelijk gereviewd op Google. Achter recensies van 5 sterren, hetgeen volgens Google een gemiddelde van 4,9 oplevert. Dat is bijzonder hè? Over reviews gesproken. Google heeft strikte richtlijnen ten aanzien van reviews. En zolang een review daar niet aan voldoet, wordt die niet vertoond. Wordt de conflicterende factor verwijderd, dan is de review meteen te zien. Ik geef je zo'n praktijkvoorbeeld waar het door kan komen.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 Against Cancer geeft een glimlach aan kinderen die bezig zijn met hun race tegen kanker. Laatst had ik bij het fundracing-evenement Golf Against Cancer reeds foto's gemaakt. Die kun je bekijken op Flickr. En nu ben ik mee op reis. Want een van de activiteiten die de stichting tweemaal per jaar organiseert, is een reis naar Duitsland voor een aantal gezinnen met kinderen met kanker en hun broertjes en zusjes. Zo ook nu in oktober. We gaan twee pretparken bezoeken zodat de gezinnen een paar dagen zorgeloos kunnen genieten. Samen met collega-fotograaf en vriend Martin Stevens ga ik dit vastleggen. Deze zieke kinderen met een smaal van oor tot oor. Dus de podcast heb ik iets eerder gemaakt deze week. Schrijf jij ook dikwijls artikelen waar je screenshots bij nodig hebt om je verhaal te verduidelijken? Gebruik je daarvoor de Print Screen-functie op je PC of de equivalent op de Mac? Al jaren gebruik ik hiervoor de tool Jing naar volle tevredenheid. Hoewel je met Jing ook screencasts van maximaal 5 minuten kunt maken... gebruik ik het alleen voor het maken van screenshots, dus stilstaande afbeeldingen van vensters... Voor screencasts, dus video's van het bedienen van programma's en websites en dergelijke, gebruik ik de grotere broer van Jing, Camtasia, maar dat is een onderwerp voor een andere keer. Terug naar Jing. Op mijn Mac heb ik Jing zo ingesteld dat ik de tool activeer als ik Command-Shift-J indruk. Dan kun je het venster kiezen waarvan je een screenshot wilt maken. Als je dat eenmaal hebt gekozen en je hebt je keuze bevestigd, kun je eventueel de screenshot nog van kaders, teksten, pijlen en dergelijke voorzien, waarna je hem kunt opslaan of kopiëren naar het clipboard. Het mooie is dat het tool ook een historie van 2 gigabyte in de cloud bijhoudt. En dat is veel, heel veel. Want ik heb zojuist even nagekeken en zelfs mijn eerste screenshot van 11 mei 2012... ...kan ik nu nog steeds terugvinden, na ruim drie jaar. Dus voordat dat vol zit, ben je wel even bezig. Ik ga geen instructievideo maken over hoe je Jing gebruikt... ...want TechSmith, de fabrikant van Jing, heeft een hele reeks heldere instructievideo's... ...over het gebruik van Jing online staan. Dan wat anders, de screenshots worden opgeslagen in PNG-formaat... Dat staat voor Portable Network Graphic. Een nadeel daarvan is dat de PNG-bestanden die uit Jin komen nogal groot zijn. Daarom haal ik die altijd naderhand nog door compressor.io om ze te verkleinen. Reden daarvoor is dat ik altijd de gebruikerservaring wil maximaliseren en dus geen overtollig virtueel vet aan mijn afbeeldingen wil laten zitten. Hoe je dat doet kun je bekijken in de instructievideo die ik een tijdje terug heb gemaakt. Deze video heb ik ook nog een keer opgenomen in de show notes voor vandaag op www.reputatiecoaching.nl slash 151 Vorige week vertelde ik je al dat ik sinds kort een Google Mijn Bedrijf pagina voor reputatiecoaching heb. En dat ik bezig was met het verzamelen van reviews. Hoewel de teller al op zes reviews stond, werden de sterretjes nog niet vertoond bij de bedrijfsvermelding. Zelfs toen de teller de volgende dag op acht reviews stond, bleven de sterren nog ergens zweven in het digitale universum, maar zonder op de bedrijfsvermelding te landen. Pas twee dagen later verschenen de sterretjes. Maar nu is de bedrijfsvermelding wat dat betreft natuurlijk wel compleet en geloofwaardig. Een reputatiecoach die zelf ook reviewsterren heeft. Ik had het al eens gelezen, maar nu zie ik het zelf ook. Google kan niet goed rekenen. Want als ik een leerling uit groep 4 of 5 of hoger vraag, hoeveel is dus 5 keer 8 gedeeld door 8, dan zal die leerling beslist niet 4,9 zeggen. En dat is wel het gemiddelde dat Google met haar onuitputtelijke computercapaciteit heeft berekend. Toch vindt Google dat de uitkomst van deze rekensom 4,9 moet zijn. Bijzondere uitkomst voor deze op zich simpele rekensom. Ik heb ooit gehoord of gelezen dat Google voor de gemiddelde reviewscoren meerdere bronnen gebruikt, zoals het in het verleden ook zelfs melden. Toen stonden in de knowledge qua van een bedrijf aan de rechterkant ook andere review sites vermeld. Alleen ben ik er niet van bewust dat ik elders nog reviews heb voor reputatiecoaching, dus dat maakt dit gemiddelde wel heel vreemd. Maar ik houd het in de gaten. En als ik het dan toch over reviews heb. Je weet natuurlijk dat het een regelrechte ramp is om reviews te verzamelen op Yelp. Maar ook Google laat soms reviews niet zien. Alleen lijkt dat niet te komen door zo'n extreemfilter als Yelp toepast. Nee, Google weigert reviews die niet aan haar richtlijnen voldoen. Ik heb ze alles genoemd, maar nu wil ik enkele in iets meer detail behandelen. Omdat ik vorige week tegen een van deze richtlijnen aanliep. Het eerste punt, advertenties. Daarover schrijft Google. Gebruik reviews niet om te adverteren, bijvoorbeeld door links naar andere websites of telefoonnummers toe te voegen. Reviews moeten een echte weerspiegeling zijn van je ervaring met een plaats. Plaats reviews niet alleen om de beoordelingen van een plaats te manipuleren. Een ander puntje over spam, plaats geen spam. Schrijf een echte review van je ervaring met de plaats. Neem geen promotionele of commerciële inhoud op, plaats dezelfde inhoud niet meerdere keren en schrijf geen reviews voor dezelfde plaats via meerdere accounts. En dan de derde, telefoonnummers of urls. Om reviews met advertenties of spam te voorkomen, zijn telefoonnummers of links naar andere websites niet toegestaan in reviews. Als je een bijgewerkt telefoonnummer of bijgewerkte url wilt toevoegen voor het bedrijf dat je beoordeelt, gebruik je de link een probleem melden om die informatie te melden. Frank Grotaarts uit Nijmegen postte vorige week een recensie voor reputatiecoaching. Dat vertelde Google mij in een mailtje die ik in de show notes heb opgenomen. Het bijzondere was dat ik dus wel een mail kreeg van Google dat Frank Grotaarts een review had gepost. Alleen ik zag hem niet, ook na 10 minuten nog niet. En normaal kun je een review echt meteen zien als Google je erop patent maakt. Ik mailde Frank hierover en vroeg of hij wellicht een URL of telefoonnummer in de recensie had opgenomen. En hij antwoordde dat hij inderdaad de URL van zijn website had vermeld. Pas toen hij de URL had verwijderd was de recensie meteen zichtbaar. Doe hier je voordeel mee: als jij een mail krijgt van Google dat de recensie over je bedrijf is gepost, maar je kunt hem niet zien, neem dan contact op met degene die hem heeft gepost en vraag dit. Grote kans dat als de URL of het telefoonnummer wordt weggehaald, de review meteen zichtbaar wordt. Vorige week was ik bij Social Media Club Apeldoorn. Een van de sprekers was Joanneke van der Bos. Zij vertelde over livestreaming. De titel van haar presentatie luidde Livestreaming is here to stay. Graag deel ik hier haar verhaal over de geschiedenis van livestreaming. Een aantal jaar geleden, in 2007, hadden we Justin.tv. Justin, het was een jongen die zijn leven wilde laten zien aan zijn vriendin, ook als ze er niet was. En dat deed hij continu, 24/7, liet hij zien wat hij aan het doen was, live op zijn website justin.tv. En uh, na een aantal jaren dacht ik. de rekker is er eigenlijk wel uit. En wie zit hier nu nog eigenlijk op te wachten? Het was mooi, maar meer mensen kunnen nu delen. Dus eigenlijk was zijn taak volbracht. En toen kwam er Kik. Quick eigenlijk. Q-I-K. En dat was een appje. Dat is nu gekocht door Skype en wordt nog gebruikt om videoberichten uit te wisselen met vrienden. Kleine groepjes vrienden. En dat was ooit gekoppeld ook aan Twitter. ...in 2009. En ik ben een beetje een nerd... ...en ik vind het dan leuk om uit te proberen... ...van hoe dat dan werkt... ...en dat je kan laten zien wat jij ziet... ...en dat de wereld er ook al kan meekijken. Dus het waren meestal van die Jan Boeren fluitjes video's... ...als, ja ik sta nu op de Erasmusbrug... ...en nou ja, zo. <laughs> en dan keken mensen mee van wat voor weer het was of zo. En dat was niet echt... ...een superhoge informatiedichtheid... ...maar het creëerde wel die verbondenheid... ...die we ook al een beetje voelden met Twitter... Een beetje een soort van huiskamer, maar dan door andermans ogen bekeken. En toen kwam er Ustream. Veel groter platform, is ook nog steeds uh, in de lucht en wordt nog steeds ook corporate gebruikt. Uh, waarmee je dus ook livestreams kan uitzenden over de hele wereld. Wordt veel voor events gebruikt, veel corporate. En toen kwam YouTube live. Wie kijkt er regelmatig of ooit naar YouTube live kanalen? Maar wie kijkt er vooralsnog met name naar replays op YouTube? Gewoon video's die er staan. <lacht> ja, ik ook. Ja, ik kijk af en toe eigenlijk maar naar livestreams op YouTube. Weet jij misschien hoe dat komt? Ik heb er een beetje een, een, een, beetje een natte vingertheorie over. Dat um, je meestal naar dingen gaat die live zijn waar je zelf iets mee hebt. Of waar je, of waar je mee geconfronteerd wordt met je eigen netwerk. Dus als je eerst een stap moet zetten naar een bepaalde website waar livestreams zijn, om te kijken welke livestreams er zijn, dan zijn mensen iets minder geneigd om, om dat te doen. Maar als ze toevallig op de timeline zitten en toevallig iets zien wat live is, dan denken ze van, toch even meekijken. En ik merk dat dat, dat, dat dat bij mij zo werkt. En dat vind ik grappig. Want als je het me vijf jaar geleden had gevraagd, had ik gedacht, dat zou zo te gek zijn als er een website zijn waar alleen maar livestreams zouden zijn. Maar menselijk gedrag is vaak helemaal niet zo goed te voorspellen. Ja, en toen was daar begin dit jaar, ineens een hele tijd na deze eerste cluster van livestream-apps, was daar Meerkat. En Meerkat was een app die in Texas, bij South by Southwest... Dat is een soort van grote technologische, ja, goeroe-festival. Een soort van Woodstock, maar dan in, uh, in Amerika en in over tech... Um, ook een beetje die sfeer trouwens. Um, daar werd deze app met heel veel bombarie gelanceerd en het was meteen een mega hit. Iedereen dacht: oké, okay, dus mobiel livestreaming, daar zijn we nu voor klaar, want we hebben en overal mobiel breedband. We hebben overal mobieltjes met 3G, 4G, wifi, all over the place. Dus de techniek is er klaar voor en wij zijn er ook aan gewend dat we veel delen. Dus de tijd en de techniek zijn er meer klaar voor. We konden het al, alleen we bleken er op dat moment nog geen behoefte aan te hebben. En nu wel. Dus wij zijn er klaar voor. En dat is ook zo'n fundamenteel beeld, zo'n zo besef. Dat je denkt, het gaat niet om die apps. Het gaat om jou. En het gaat om ons. En om mij, en om jou, en om jou. En iedereen die op dit moment aan het streamen is. Wie is op dit moment aan het streamen? Jij bent aan het streamen. Jij bent aan het opnemen voor je podcast. Ja, wie is nog meer aan het streamen? Ja. Meerkat was dus ook gekoppeld aan Twitter. Super handig, want dan kun je weer ergens over struikelen op de timeline en vervolgens iets moois ontdekken. Maar Twitter zelf dacht, ja, maar nu is er een andere onderneming die heeft iets vreselijk slims bedacht. Wat gaat als een trein? En wij dan? Dus ze hadden een andere start-up gezien, Periscope, en ze dachten: laten we die voor een x-bedrag kopen en kijken wat er gebeurt. Nu hebben ze dat in no time tot een hoog niveau gekregen, omdat Meerkat ze zo ontzettend voor was. En omdat Meerkat er zo ontzettend goed uitzag en technisch zo stabiel was. En omdat ook U2 er iedere dag gebruik van maakt en concerten uitzendt nog steeds, en dus niet kiest voor Periscope. Hele interessante. ...machtsverschuiving eigenlijk. Want wat gebeurde er vervolgens? Twitter was een beetje boos. Twitter dacht... ...wij gaan Meerkat de, de toegang ontzeggen... ...tot onze API, tot ons open netwerk. Zodat je niet meer kan inschrijven met Twitter op Meerkat. Beetje kinderachtig. Maar dat kon dus weer wel met Periscope. En wat gebeurt er? Binnen vijf maanden 10 miljoen gebruiken op Periscope. Nu een maand later bijna, wat zal het zijn, 15? Het groeit als kool, omdat wij eraan toe zijn. Dus er zijn dus meer dan 10 miljoen accounts op Periscope nu. Dat zijn heel veel mensen. En iedere dag zijn er dus 2 miljoen ac accounts actief. Iedere dag. Ik vind dat best wel veel, want het is namelijk, als je het vergelijkt met Twitter en Facebook destijds, een snellere groei dan die twee platforms bij elkaar. Nou, scopes worden 24 uur bewaard in de Periscope timeline. En je kan ze benaderen via Twitter. Inmiddels zijn er ook webprofielen beschikbaar waar jouw naam ook achter staat, zodat jouw scopes ook te zien zijn, 24 uur. Daarna zie je ze nog wel, maar je kan ze niet meer afspelen. Tot zover de geschiedenis van livestreaming. Joanneke was echt een van de pioniers van het eerste uur die begon met livestreaming. Zij weet dan ook als geen ander goed te vertellen hoe je moet beginnen met livestreaming en hoe je meer kijkers krijgt. Daarover vertelt zij het volgende. Uh, maar hoe krijg je nou dus wel ietsje meer kijkers? Nou allereerst helpt het enorm, als je dus actief bent op Twitter, om te zoeken naar uh, onderwerpen die je leuk vindt. In combinatie met het woord periscope. En dan kan het maar zo zijn dat je een hele rij tweets tegenkomt met linkjes naar scopes die op dat moment plaatsvinden of net hebben plaatsgevonden. Over dat onderwerp. En als je die bekijkt, dan denk je, hé, hey, die mensen die hebben wel meer leuke dingen en dan kun je ze gaan volgen. En zo krijg je een heel nieuw ecosysteem van volgers en followees. Heel anders dan alleen je gewone Twitter-volgers. Want dat merk ik dus ook. Mensen die op Periscope echt nou ja, helder zijn en helemaal big en huge, die hebben misschien veel minder Twitter-volgers maar die hebben dan weet ik veel, drie miljoen hartjes op Periscope... en die uh, worden uitgenodigd om op de Periscope Summit te gaan spreken... en dan zeggen mensen echt van, oh, wat cool... en op Twitter hebben ze misschien 600 volgers of 15... en dan denk ik, hoe kan het nou zo anders zijn? Omdat het een ander medium is in essentie. Some people are visual, some people are verbal. Het zijn gewoon verschillen. En dat vind ik ook zo leuk. Het betekent namelijk, en dat vind ik heel geruststellend... De kaarten zijn niet verdeeld. Je hebt de boot per definitie niet gemist. En je kan het maken wat jij wil dat het is. Vind ik ontzettend geruststellend. Betekent ook dat als je eenmaal, als je wel een groot, hele grote following hebt. Ik heb iets van 16.000 mensen op Twitter en ik vind ze allemaal even lief. Uh, dat dat niet betekent dat ik dan op Periscope ineens uh, nou ja, een gespreid bedje heb. Dat is helemaal niet zo. Nee, je laat een andere kant zien. Nou, is die dan ook leuk of niet? Dat zien we dan nog wel. En jij bent niet degene die dat beoordeelt. Het enige wat jij zelf beoordeelt, is of jij er lol in hebt. En of jij het waardevol vindt voor een ander. Of dat je denkt dat het waardevol is. En dat jij vindt dat de wereld iets mist, wat jij graag wil vullen. Kijk vervolgens naar die mensen die je dus hebt gevonden op Periscope. Wie zij volgen en wie hen volgen. Want die volgen elkaar voor een reden. Dat kan zakelijk zijn, maar het kan ook dat onderwerp zijn. En dat kan ook jouw, we jouw netwerk weer uh, helpen groeien... als jij de kiest om zelf die, die scopes van mensen te gaan volgen. En zend nogmaals waarde uit. En wees ook zelf actief. Het is heel belangrijk, hè? Dat je actief bent in andermans scopes. In Nederland zijn we nog niet zo heel erg gewend... aan het fenomeen hartjes geven. Dat is een uiting van ik vind dit leuk. En op Facebook zeg je één keer leuk... Maar op perscoop periscope zeg je <laughs> continu dat je iets leuks vindt. Of even, of niet, of één keer. En in Nederland moeten we nog een beetje wennen aan uh, dat fenomeen hartjes geven. Sinds enige tijd is het ook Blab. Ken je Blab nog niet? Blab is een tool waarin maximaal vier mensen tegelijkertijd elkaar kunnen zien... en met elkaar kunnen praten. Jojanneke vertelde dat er zelfs onlangs een virtueel congres heeft plaatsgevonden... over podcasten dat alleen maar gebruik maakte van Blab. En PodCon was dus een congres in de vorm van blab. Dat was dus geheel en al zo'n schermpje. Wat je live kon volgen, waar echt een landingpage ook voor was en waar één moderator was, dus deze dame, die was dus altijd in beeld, 16 uur ongeveer. Echt kanjer. En die had dus van tevoren een hele rij met sprekers besproken. Voor, voor bepaalde tijdstippen. En die deelde dus allemaal informatie over hoe zij met podcasten omgingen. Over techniek, over voorbereiding, over audio, over onderwerpen, over voorbereiding, whatever. En dat vond ik te gek. Want ik kon dus gewoon cherrypicken in het programma van... Oh ja, die en die en die. Nou, geen tickets, geen geld, geen reiskosten, maar je was er meteen bij. En je kon vragen stellen. En je kon chatten. En je wist meteen wie je moest gaan volgen. Ik vond het te gek. Ik vond het zo tof dat ik dacht... Dat wil ik ook. Oh. Tot zover wat ik je wilde laten horen uit de presentatie van Joanneke. Haar hele presentatie was te omvangrijk om in de podcast te embedden. Daarom heb ik de slides van haar volledige presentatie in combinatie met de opgenomen audio embedded in de show notes die je kunt vinden op slash 151 En daarmee kom ik dan weer, ook deze keer, aan het einde van deze podcast. Ik hoop in elk geval dat je ook deze podcast en dit soort content leuk vindt.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 En nu het vanaf deze week ook daadwerkelijk kan, post jij nu meteen even een recensie op plus.google.com reputatiecoaching.nl. Zou ik ontzettend leuk vinden, alvast bedankt. Op de website kun je eventueel mij een berichtje sturen en zelfs gratis een consult inboeken. Ook kun je me bellen op 084-883-1556 en ook rechtstreeks op de website een voicemail achterlaten door op de tab aan de rechterkant van elke pagina te klikken. En dan vervolgens je bericht natuurlijk in te spreken. Dit was Reputatiecoaching podcast aflevering 151 en mijn naam is Eduard de Boer.